We zijn terug in Hotel Hoogland en dan gaat alles door elkaar. Nee hoor. we zijn terug in Hotel Hoogland, nee, nee. oké, okay. goed, uh, het tweede uur van ZFM. nee van ZFM. van Gnorsal Rezantvoort, dankjewel Andor, die zit al voor ons, Andor is de eerste gast uh, na deze break. Daarna gaan we praten met Ernst Brokmeijer over de reddingbrigade. En daarna gaan we praten met twee dames van de toneelvereniging, De Hildering. Die een kluchtig, kluchtige voorstelling gaan uh, ja. presenteren. Ja. Maar eerst nog een stukje muziek, denk je? Nou, laten we gelijk maar Andor in zijn kuif pikken. Nou, de kuif. dat moet je ja. moeten doen. Dat moet je moeten doen. Ja, en we hadden toch gezegd in het eerste uur, wie is Andor Sandberg eigenlijk? Ja, maar eerst even wat anders. Uh, Andor, uh, jij bent eigenlijk een van de, de gangmakers van dit programma geweest. Ja. Wat zou eigenlijk jouw eerste vraag zijn? Nou, eigenlijk heb je me al gesteld, wie is Andor Zandberg? Nou, ja. vertel maar. Nou, ik ben uh, uh, 36 jaar geleden geboren in Zandvoort. Ik ben er ook een uh, eentje met een, uh, met een scheldnaam. Ik ben er eentje van Zwarte Arie van Botje. Zwarte Arie van Botje? Ja. Oh. ja. Van dus je moeders kant? He? Van mijn moeders kant, nou, van mijn ja. vaders kant niet. Mijn vaders kant komt uit Rotterdam. Maar ja, dat moet hij weten. En heb en, uh, je daar last van? Dat, uh, daar heb ik geen last van. Okay. Nee, nee. Ja. Maar een uh, opa die was uh, in uh, eind jaren 60, begin jaren 70, was hij, uh, commissaris uh, hier in Zandvoort van de... Uh, Vrijwilligerspolitie. Mm -hmm. Dus daarvan kennen de mensen de tak ja, wel van. Ja. En uh, ja, ik uh, ben uh, 36 jaar. Ik ben uh, op dit ogenblik werkzaam bij een energiedrijf. Dat doe ik al negen uh, jaar. Eerst als uh, procesmanager en nu als manager van een callcenter. En dat is een contact center zoals dat in onze vaktermen heet. Dat mensen bellen voor vragen en dan uh, geven mijn medewerkers antwoord. Dus al die mensen die willen overstappen en zo, en met problemen nou, wij, wij hebben, wij, wij, Mijn uh, club mensen die, uh, die hebben de mensen die, uh, die niet meer kunnen betalen. Ah, zijn er ook veel tegenwoordig? Er zijn er helaas uh, veel ja, dit ogenblik. Ja, ja. Ja. Ander, uh... Wanneer is de belangstelling voor de politiek ontstaan? Ja. Nou, eigenlijk met dit programma, bij het presenteren van dit programma. Ik ben toen in 2000, ik moet nou, ik goed vertellen... In 1994 heb ik samen met Rob Wij Goedemorgen Zandert opgezet. En uh, toen had ik al interesse in politiek, maar uh, was het sluimerend. En uh, in 2003 uh, ben ik dit uh, programma gaan presenteren. En toen is het uh, alleen maar sterker geworden. En uh, na verloop van tijd, na an uh, anderhalf jaar, ben ik uh, lid geworden van het CDA. En toen ben ik ook abrupt gestopt met dit programma, want ik vond dat het niet uh, verenigbaar was. Dus uh, ja, toen is de interesse in politiek uh, gewekt. Vooral vanwege het feit dat ik... Uh, graag wat voor Zandvoort wil doen. En dat uh, zat er eigenlijk in 2003 al in. Dus heeft er altijd in gezeten. En ik kwam tot de conclusie... als je echt wat uh, wil, wil betekenen... en wil bereiken in Zandvoort... dan moet je de politiek in. Dus uh, zo is het gekomen. Maar waarom het CDA? Ja, waarom het CDA? Ik Volgens heb... mij kom je deels uit VVD-huizen. Dat klopt, ja. Ja, ja. ja en ook het deels uit D66-huizen. Dat dus is mijn andere oom. En... Uh, mijn moeders uh, familie, dat is een, uh, juist, die komt uit het Rode Dorp, dus uh, dat is weer Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Dus ja, als je dat gaat blenden, dan kom je automatisch bij het CDA uit. had niet meer. Je bent in de mixer gegaan. Ja. <laughs> nee, maar als je, waarom het CDA, uh, ik ben op een gegeven moment echt gaan kijken van uh, welke ideeën uh, heeft het CDA, of welke politieke partij heeft, heeft welke ideeën, en uh, dat, de ideeën van het CDA sprak mij het best aan. En op een gegeven ogenblik, op een winderige avond in uh, september, heeft uh, Gert-Jan me uitgevraagd van kom eens een keertje kijken. En uh, meepraten in onze fractievergadering. En dat heb ik toen gedaan. En uh, ja, toen was het... Uh, toen zat ik erin. En uh, ik vond het heel erg leuk om mee te praten. In eerste instantie heel erg onwennig. Maar uh, ja, later steeds meer mijn eigen stem erin uh, kunnen, kunnen drukken. Andor... Ja, ik zal het even voorzichtig zeggen, nog je bent beoogd wethouder voor het ja. CDA. Want de raad moet het nog goedkeuren, je voordracht. Uh, wat voor opleiding heb jij die, die maakt dat je dat een je, uh, wethouderstaak kan uh, vervullen? Want je hebt wel wat over jezelf verteld, maar in ja. je opleiding en zo, in de kenniskant. De kenniskant. Ja, dat is heel grappig dat je dat, dat zegt, want ik doe er eigenlijk helemaal niks mee in mijn huidige baan. Ik heb uh, bedrijfseconomie gestudeerd. En uh, daarna heb ik, uh, ben ik verder gaan studeren voor controller. Daar heb ik ook mijn diploma's voor. Dus ik ben uh, behoorlijk financieel onderlegd. Ja. En daarnaast heb ik een aantal uh, functies gehad uh, uh, uh, waar ik echt het besturen heb uh, kunnen leren. En dan moet je denken aan, uh, ik werkte in eerste instantie bij de Rabobank. En daar ja. heb ik echt in de personeelsvereniging een uh, nieuw leven in geblazen. Mm -hmm. En uh, ik ben een tijdje ben ik penningmeester geweest van het Museum. Dus uh, het besturen, ja, dat, dat, dat zit er ook. Dus zeg maar de combinatie van, uh, van mijn studie en uh, hetgeen wat ik in mijn uh, vrije tijd heb gedaan, maakt mij dat ik in mijn ogen geschikt ben als wethouder. De vorige raadsperiode ben je bijzonder commissielid geweest. Ja. Van welke dat... commissie was dat? Ik had er twee, planning en controle. Nou, dat uh, spreek voor zich, want uh, ja. vanwege mijn financiële achtergrond. En uh, projecten en thema's. En uh, ja, ik voelde me meer thuis bij planning en controle, want ik ben echt uh, zoals het van Ben vraagt. je control freak? Ik ben een behoorlijk control freak. Ja. Mm -hmm. ja. Nou, dat kan je ze dan voor wel gebruiken. Is het zo? Nou, het geld vliegt de poort uit. Ja. Dat zijn jouw woorden. Uh. Ja. ja. Klopt. Ja. Maar goed, uh, ja, dat, uh, ik, uh, ik, ben wat ben ik echt een controller uh, Puur zang en ik, uh, ik, uh, ik uh, hou van, uh, van processen, en uh, daarom ben ik ook uh, procesmanager zes jaar lang geweest. En uh, als je ook de afgelopen vier jaar hebt gekeken waar ik me echt het meest in heb geïnteresseerd was uh, alles over processen van de, hoe heeft de, uh, de gemeente zich georganiseerd. Dat was vanuit mijn, van mijn huidige vakgebied of mijn vakgebied die ik had. En de financiële kant dus alles over de BRAP en de begroting dat had ik uh, absoluut mijn, uh, mijn interesse. Ja... Het klinkt alsof je al een beetje hebt gepraat met je aanstaande collega's over de portefeuilleverdeling. Nee, of dat, is dat hebben we nog niet gedaan. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat gaat 20 april plaatsvinden. Okay. Dan pas. Ja, In de eerste instantie moet het college worden gevormd, zoals dat in vakterm heet. En mm -hmm. de eerste vergadering van het nieuwe college worden de portefeuilles bepaald. Okay. En welke portefeuille, ah, welke portefeuille ambieer je? Ja, het spreekt voor zich dat ik uh, financiën, dat uh, ambieer ik wel. En weet, weet Gert Tonen dat ook? Gert weet dat, ja. Laat ik zo zeggen, wij hebben de afgelopen maand vanuit CDA, dat hebben we Gert, Jan en Gijs gedaan, elke keer opgehamerd, wij willen heel graag financiën hebben. Vanwege het feit dat ik uh, ja, toch wel de opleiding heb om, om dat goed te kunnen doen. En natuurlijk is de gemeente, een gemeentefinanciën uh, is anders dan het bedrijfsleven financiën. Maar ik, ik zie er zeker wel raakvlak in. Nou ja, de termen zijn wat anders. De maar termen zijn anders. Maar... Op zich blijft het allemaal ja. hetzelfde. Ja. Een euro is een euro. Toch? Precies. Je ja. kan niet van een kwartje een, of een dubbeltje een kwartje maken. Ja. Goed, hoe, hoe gaat het dinsdagavond? nu is de raadsvergadering. Ja. Zit jij dan op de plek van een raadslid? of? Ja. of... in eerste instantie, ik ben op dit ogenblik nog steeds gemeenteraadslid. En uh, volgens mij is het eerste agendapunt het coalitieakkoord. Ja. Het tweede agendapunt is het benoemen van de wethouders. Dat betekent uh, dat uh, de benoeming wordt schriftelijk gedaan. Dus uh, er komt een heel stembureau en er worden uh, raadsleden aangewezen om uh, de geloofsbrieven van de beoogd wethouders uh, te, te beoordelen. Zijn dat andere geloofsbrieven dan van de raadsleden? Jazeker, want uh, nu moet je neerzetten dat je raadslid bent. In de eerste instantie, als je dus voor raadslid opgaat, moet je dus uh, aangeven of je bepaalde functies hebt, dus dat, dat staat in je geloofsbrief. Ja. En nu had ik, moest ik neerzetten dat ik uh, in mijn dat ik raadslid ben en dat ik de functie opgeef als ik wethouder word. Mm -hmm. Dat moest er expliciet in staan. Ja. Maar verder is het, zit er geen verschil in natuurlijk. Verder zit er geen verschil in, nee. Het is een formele kwestie. Ik, het is een formele kwestie, maar aan de andere kant, ik kan hem niet de, dezelfde gebruiken als een maand geleden. En als dat dan zover is, dan schuif je echt op naar de kop van de tafels. Ja, klopt ja. En neemt uh, Gert-Jan jouw plek in. Dan neemt Geert Aan de, de tafel als raadslid. Ja. Alleen hij, hij moest weer zo nodig op vakantie gaan. Die man die gaat zo vaak op vakantie. Ja, dat is wel jammer. Nee, hij, is, hij, hij is nou hier hoor. Dus. Ja, maar hij, hij gaat heel snel weg. Dus uh... Ja, ja, ja, ja, ja. Hij, hij begint nu al verontwaardigd te, twi te twitteren. Ja, maar ja, er zijn meer raadsleden die zijn net benoemd. Die zijn dan ook niet aanwezig bij de beniging. Dus, uh, nee, dat kan. Dat gebeurt ja. allemaal. Ja. Ja. De, maar... Vooruitlopend op je wethouderschap heb je al wat overleg met je aanstaande collega's. Want dat zijn natuurlijk twee mensen die lopen al vier jaar in, in ja. de positie mee. Nou, wat dat betreft heb ik, informeel heb ik wel met, met een aantal mensen ja. gesproken. Vooral om af te tasten van, uh, ja, ja. Wie, vooral van wie ben ik en wie ben jij. Ja. Omdat we elkaar alleen maar van de, de functie buitengewoon commissielid wethouder hebben gekend. En die relatie gaat anders worden. Ja, dus. Uh, ook je relatie met het ambtelijk apparaat, hè? met het, de, de organisatie. Ja. ja, maar ik heb wel, was wel leuk omdat ik afgelopen dinsdag. Uh, hebben dus het coalitieakkoord ondertekend. En uh, ik heb vanuit de ambtelijke organisatie een al een aantal mailtjes gehad dat ze het, uh, om me te feliciteren. Dus dat vond ik heel erg aardig. En, uh, ja, van je oom, dat is geen kunst. Nee, nee, nee, niet van mijn oom. <laughs> niet van mijn oom. Nee. Maar dat vond ik wel heel erg leuk om dat uh, ja. Ja, te ja. horen. oké. Okay. Nou ja, dat geeft je een prettig gevoel natuurlijk. Ja, zeker. Geeft het gevoel dat ik welkom ben. Uh, je zegt dus er, er is nog geen overleg geweest met de, uh, met de voorgenomen wethouders uh, over de portefeuilleverdeling. Over de portefeuilleverdeling. Nee. Hebben jullie misschien wel al iets besloten omtrent het fenomeen projectwethouder? We hebben nog niks besloten Tom. Er zijn wel ideeën. Hmm. Want ik geloof dat dat niet zo goed is uitgevallen vorige keer. Ja, kijk, je kan, je kan, uh, uh, het heeft twee kanten. Kijk, aan de ene kant denk ik dat het wel goed is dat je een projectwethouder hebt, omdat als projectwethouder... ...heb je de, de, de, de hele, het hele proces van aan te zetten, kan je, kan je doen. Behalve het financiële. Behalve het financiële inderdaad. Dat is ook gelijk het, het, het nadeel, ja. want uh, uh, als projectwethouder heb je ook uh, raakvlakken met alle beleidsterreinen Bijvoorbeeld je hebt een stukje ruimtelijke ordening, een stukje financiën. Uh, je kan ook bijvoorbeeld met parkeren en verkeer en vervoer in de, in de, in de knal komen. Met volkshuisvesting enzovoort enzovoort enzovoort. Dus ja, er wordt een beetje lastig van wie is er nou verantwoordelijk voor... Dus voor, voor beide is wat te zeggen, alleen uh, ik ben het een beetje eens dat de afgelopen vier jaar de projectwethouder niet echt heeft uitgepakt wat we eigenlijk zouden willen doen. En uh, voor de voortgang van de projecten heeft het ons wel af en toe tegengewerkt, wij dan als gemeenteraad. Andor, ik heb uh, in het coalitieakkoord uh, een heleboel dingen gelezen. Uh, nou, daar gaan we nu maar niet over, dat komt vanzelf al in de loop van de tijd. Maar uh, er viel me wel iets op en dat en was een beetje meer in de sfeer van we gaan het anders doen. En dan praat ik over, ja, het zijn allemaal bekende termen zoals openheid, transparantie, ja. uh, type en stijl van bestuur ja. en dergelijke. Uh, gedrag je, gedrag <laughs> jegens tegen elkaar, ja. ja. de standhouding ja. tussen raad en college. Ja. Ja. Klopt, ja. wij, wij als CDA hebben dat echt gigantisch belangrijk gevonden, omdat wij vinden dat de afgelopen vier jaar dat er totaal geen ja, uh, samenwerking was tussen, tussen college en raad. En, uh, geen cohesie. Nou, inderdaad, en ook, daardoor kun je ook geen synergievoordelen uh, behalen. En uh, vandaar dat wij ook best wel uh, wij heel erg belangrijk vinden dat het ook anders gaat, gaat worden. En uh, dan moet je echt denken aan openheid en transparantie. En juist goed communiceren. Het, het blijft altijd heel lastig, maar niet uit in welke, welke relatievorm je zit om goed te communiceren. Aan de ene kant uh, denk je bij jezelf: moet ik nou echt gaan over communiceren? Aan de andere kant dit ben ik altijd van mening: ja, probeer je eerst altijd maar over te communiceren. En als je teveel hebt gecommuniceerd, dan merk je het vanzelf wel. Dus uh, wij, ja, wij gaan echt insteken vanuit de komende vier jaar dat we echt anders gaan omgaan. Ook met de positie van het college en de positie van de raad. En ook uh, van hoe wij uh, gaan naar buiten gaan treden als college. En we moeten gewoon één team zijn. Een team tussen college en raad. en uh, Die het beste voor Zandvoort voor, voor heeft. En uh, die Zandvoort weer op de kaart gaat zetten. Wat voor specifieke inbreng heeft het CDA? bij het vormen van het uh, akkoord. Gehad. Nou, ik denk dat wij toch wel heel veel uh, punten die wij als uh, speerpunten hebben benoemd, die zijn uh, zijn meegenomen. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is uh, de jongerenhuisvesting, die staat er nog redelijk prominent in. Een stuk over groenbeleid, dat uh, staat er prominent in. Uh, parkeren uh, als uh, marketinginstrument staat er uh, prominent in. Dus ik denk dat wij dat wij echt uh, heel erg uh, onze uh, ja, ons stempel hebben gedrukt op het coalitieakkoord. En ook de bestuurstijlen die vonden wij ook heel erg, heel erg belangrijk. En daar zat er ook heel erg prominent in. Dus uh, ik denk dat wij, uh, het is echt een coalitieakkoord. Ik denk dat alle, voor alle partijen wat wils is. Voor de VVD, het, uh, vooral het toerismegedeelte, Voor de partij van de arbeid het uh, zorggedeelte, wat er prominent in staat. En voor het CDA, het, uh, onze speerpunten die goed voor woord staan. Dus uh, ik denk uh, dat, uh, ja, dat het een goed uh, coalitieakkoord is. Op hoofdlijnen. Op hoofdlijnen. Ja. Ja, Op, ja een van de dingen die mij trof uh, is uh, dat gez, uh, gezien de bezuinigingen uh, heel expliciet zeggen wij willen niet dat de lasten voor de burger omhoog gaan. Ja. Is dat uh, een hard punt? Dat is, uh... Ik weet dat een, CDA en VVD dat beide... Ja. Voor vier jaar of voor één jaar? Voor vier jaar. <kwijnt> maar ik denk dat je, dat je als je niks anders... Uh, we, we hebben er neergezet dat de OZB uh, maar, uh, uh, laat ik zo zeggen, met de inflatie verhoogd wordt. Dat hebben we er uh, hard in gezet. Maar, ik, kijk, ik sluit niet uit, want we weten echt niet wat er vanuit daarna gaat komen. Dat we, dat we toch, als het echt heel erg tegenvalt en we komen echt in zwaar weer terecht, dat we toch wel heel goed gaan kijken... Van wat moeten we gaan doen? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan parkeertarieven. Moeten we de parkeertarieven aanpassen, ja of nee? Als ik een glazen bol had, had ik dat graag nu aan jouw deur willen vertellen, Tom, maar dat kan ik helaas niet. Hmm. Maar ik vind wel dat je ergens uit van kunt gaan. Kijk, ons uitgangspunt is dat er geen lastige verhoging is voor de, voor de bewoners. Dat is dat laatste middel waar je, waar je echt op moet grijpen. Omdat wij echt van mening zijn van uh, als je dat gaat toepassen, dan kom je juist in een neerwaartse spiraal terecht. Dat betekent een... Een uh, lastenverzwaring voor de burgers. En dat betekent dat je juist meer zorg moet gaan geven. Omdat mensen meer moeite hebben om het te kunnen betalen. Dus ja, het is alleen maar een neerwaartse weer. En het helpt ook het bestrijden van de crisis niet. Ja, we weten dat de kosten omhoog zullen gaan. Bijvoorbeeld aan de rioolkant. Ja. Uh, we moeten behoorlijk investeren ja. de komende jaren. Uh, maar jullie eerste streven is om dat te financieren vanuit de groei in toerisme en economie. Ja. Kijk, een van de dingen die ook in het coalitieakkoord staan is het Deltaplan toerisme. Uh, ons uitgangspunt is om over vier jaar ten opzichte van 2010 250.000 overnachtingen meer te hebben. En dat betekent ook dat je 250.000 keer uh, toeristenbelasting. toeristenbelasting gaat krijgen. Ja. Oké. Okay. En daaruit willen jullie de kostenstijgingen ja. proberen te financieren? Ja. Ja. Zonder bij de zandvoortjes aan te kloppen? Onder andere. Het is okay. een hele pakket van, van maatregelen die we voor ogen staan. Oké. Okay. Nou viel mij op dat voordat het uh, akkoord werd ondertekend, uh, namens de CDA, Gertjan Bluis was een van de onderhandelaars, een heel uitvoerige verklaring overlegde, terwijl de andere partijen dat niet deden. Nee. Had dat een speciale bedoeling? Moest er iets worden gemarcheerd. Nou dat niet, maar kijk het is altijd wel, vanuit onze kant was het wel belangrijk van, ja wij zijn dus een nieuwe partij die in de college gaan zitten. Uh, voor ons was het wel van belang om, nu, om, om uh, uh, openbaar te maken waarom wij in deze, dit college gaan, te gaan zitten. Er zijn een aantal mensen die, uh, die denken van ja waarom doet het CDA dat? Nou ja, vandaar dat wij het uh, uh, ook met het juist open en eerlijk communiceren waarom gaan wij in een college zitten met VVD, Partij van de Arbeid en Sociaal, Sociaal Zandvoort. Dat we daar open en eerlijk in zijn. Mm -hmm. Dus weer een stukje over te communiceren, wat, wat misschien uh, dat, dat is. Maar ja, dat het gewoon vanaf vooraf helder is. Dat er ook geen, geen, geen uh, onduidelijkheid over kan ontstaan. Je zei aan het begin van dit gesprek dat uh, je bent gestopt met uh, de presentatie van dit programma. Op het ja. moment dat je in contact kwam met de politiek. Ben je nu helemaal verloren voor uh, CFM? Nee, want uh, eigenlijk dat is dat wel heel grappig. Want... Uh... Ik uh, ben een uh, paar weken geleden gevraagd om uh, voor Bevrijdingspop uh, een uh, radioprogramma te maken. Dus uh, dat, dat soort dingen blijf ik wel doen. Het enige wat ik wel doe is dat ik gewoon geen politiek uh, gevoelige programma's zal ik absoluut niet meer presenteren. Hmm. Dus uh, aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant uh, ja. En zo vaak was ik ook niet meer op de radio. Dus. Uh, ja, maar je deed dus ook enorm veel werk op de achtergrond. Ja, dat, dat blijf ik wel doen, ja. ja dus, dus er blijft blijf, muziek in. Er blijft gelukkig muziek in. Ja, ik, iedereen heeft recht op een hobby, ook ik. <laughs> ja, dat is waar. Nou, we gaan uh, dinsdagavond. Uh, gaan we duimen Nieuwsgierig kijken. Ja, is nou, duimen draaien. We gaan eens even afwachten of nee. iedereen op de plek terechtkomt de waar die gepland dus duimendraaien. is. Ja. Dat is duimen draaien. Dat is duimen draaien, ja, dat is waar. Andor. We wensen je heel veel succes als het allemaal zo valt zoals jij wil dat het valt. Ja, en ik denk niet dat dit de laatste keer is dat ik hier kom. Dat, denk ik ook niet, dat weten we wel zeker. Oké, okay. okay, veel succes, Ander. Dank je wel. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op ZFM.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 just so De Zee heeft ze, Ja, heeft met elkaar te maken Reddingsbrigade En ja, ja. een Goedemorgen Goedemorgen Goedemorgen Ja, ik heb jouw chef communicatie genoemd <coughs> in de aankondiging Dat denk je toch? Dat, uh, ja, dat klopt Dat klopt, verantwoordelijk voor uh, PR en communicatie van de Zandvoortse Reddingsbrigade Twee weken geleden is het uh, strandseizoen officieel geopend Daar waren jullie ook bij aanwezig uh, Zijn jullie er helemaal klaar voor? Ja, volgens, volgens mij zijn we er wel weer helemaal klaar voor. Posten worden langzaamaan schoongemaakt, opgeruimd. Het materiaal is van de winter allemaal weer onderhouden en is volgens mij ook nagenoeg klaar. Dus wat ons betreft en naar buiten kijken naar de zon. Mag het wel weer zomer worden. Ja, De circuitrun waren jullie ook bij aanwezig. Wat was jullie functie daar? Ja, bij de circuitrun liep een deel van het parcours over het strand. En dat betekende dat het voor de organisatie, maar ook voor het rode Kruis en anderen lastig was. Om op dat stuk nou ja, de eerste hulp en ook een stukje begeleiding van het parcours te doen. Dus wij deden en de begeleiding van zeg maar, de wedstrijdlopers. En daarnaast een ja, zeg maar, eerste hulpfunctie langs het strand gedeeld. Om, ja, mocht er wat gebeuren, snel met de voertuig iemand te kunnen helpen. Oké. Okay. Dat was dus een mooie aftrap. Ja, ja. ja. Um, um, wat je ziet in het voorzoen is altijd dat soort kleinere evenementen. Um, voor ons dan, Squire, een mega evenement. Onze taak wat, wat bescheidener. En ook de komende weken zien we dat de eerste uh, kitesurf, zeil en andere evenementen zijn. Waar uh, toch gevraagd wordt of we een oogje in het zeil kunnen houden en, uh, en aanwezig kunnen zijn. Ja dat, uh, ja, dat is belangrijk. En dan neem ik aan vooral de weekenden. Ja klopt, ja, door de week uh, zie je wel dat er uh, met mooi weer al uh, wat leden die vrij zijn of uh, uh, een dag uh, smiddags eerder klaar zijn met school of werk op het strand aanwezig zijn. Maar de nadruk ligt wel uh, in de weekenden uh, tot aan uh, ja, zeg maar, uh, eind mei, juni is toch vooral uh, zaterdag, zondag. Ja. Alles is op orde gebracht, maar hebben jullie nog nieuwe investeringen kunnen doen? Um, nou, geen echte grote investeringen. Wat natuurlijk wel altijd doorgaat is het, uh, ja, zeg maar het normale onderhoud en vervangingen. Dus onder andere dit jaar worden twee van onze kleinere boten, die, zijn, uh, of die worden op dit moment vervangen door uh, nieuw materiaal. En dat is ja eigenlijk gewoon een afschrijvingsprogramma, uh, materiaal, boten gaan vijf tot acht jaar uh, mee uh, en worden dan vervangen. Dus dat is eigenlijk reguliere, uh, klein onderhoud aan de gebouwen, uh, er wordt hier en daar een likje verf aangebracht... Uh, alles wordt echt weer zomer klaargemaakt uh, en we zijn heel druk bezig, uh, uh, maar dat is vooral nog achter de schermen, met onze nieuwe winterhuisvesting. Uh, dat begint nu echt wel uh, wat actueler te worden, waarbij we uh, ja, uh, in 2012, uh, ik zou bijna zeggen, gaan samenwonen met de brandweer voor de opslag uh, in de wintermaanden. Uh, waarbij de boten en het materiaal uh, op één centrale plek komen te staan. Wat een huwelijk? Uh, ja, nou, laat, laten we eerst maar gaan samenwonen en kijken of het ooit een huwelijk wordt. <laughs> uh, maar ja, maar... Dat, dat is een hele, ja, voor ons een hele positieve ontwikkeling. Maar, maar pra praat je nu over die nieuwbouw die we gaan krijgen? Klopt. Oké. Okay. Ja, um, um, als je nu kijkt, dan uh, uh, hebben we in de zomermaanden uh, een groot deel van de boten op het strand staan. Uh, ...op de Zuidpost, op het Zuidstrand in een vaste uh, opslag... ...en op het Noordstrand in containers. Maar de overige boten en ook het rijdend materiaal... ...staat uh, op twee locaties in Zandvoort. Nou, beide zijn, uh, voldoende eigenlijk niet meer aan, uh, aan, aan, aan, ja, aan, aan de huidige tijd. Uh, uh, oude gebouwen, slechte opslag, uh, beperkte ruimte. Uh, en we zijn uh, nou, inmiddels alweer twee jaar geleden... Uh, eigenlijk ...in overleg met de gemeente en de brandweer... Uh, ...is gekeken van kan dat niet. Hè? De brandweer was ook bezig met nieuwe huisvesting... Kunnen we dat niet samenvoegen? Als we dat toch doen, dan is daar voordeel uit te behalen. Bijvoorbeeld een vergaderruimte die de brandweer twee keer in de week gebruikt en wij maar één keer. Waarom zouden we allebei zelf iets hebben? Dat kunnen we misschien wel samen delen. Dus dat betekent dat we straks een, nou ja, een prachtig pand gaan krijgen waar de opslag van reeksvergadermateriaal plaatsvindt. En een gezamenlijk gedeelte met vergaderruimte en andere ruimte die we met de brandweer delen. Hoe ver zijn die plannen? Uh, nou op dit moment uh, uh, zit men uh, vooral in, in het voorfase. Dat betekent dat er met de architect gewerkt wordt aan ontwerpen. Dat er allerlei commissies waarbij we ook gezamenlijk met de brand weer optrekken nadenken over de inrichting. Uh, waar moet het gebouw aan voldoen? Uh, uh, wat moet erin komen? Uh, en, en dat ja, moet gaan leiden tot een definitief plan. Uh, en, en nog steeds volgens nog uh, tot uh, de bouw in 2011 en uh, opleving 2012. Er is al een plek bepaald. Ja, de, de plek moet komen uh, en dat is eigenlijk achter de begraafplaats eigenlijk in Noord. Uh, waarbij dan uh, nou ja, voor de brandweer uh, een uitgang is richting, uh, ja, richting de Sofiaweg en, uh, en richting Noord. En voor ons gewoon uh, ja, via Noord uh, de, de weg richting het strand uh, ligt. Ja dat, uh, ja, dat is die strook daar uh, ja, aan het einde van de Kameling Rollens. Of begin, ja, wat ja, je bedoelt. Ja. Uh, daar die strook. Maar er moet nog het een en ander gebeuren. Daar moet nog wel het een en ander gebeuren. En uh, gelukkig ook voor ons. Um, um, nou ja, wat ik zeg. Uh, de, vanuit de brandweer, ook, ook regionaal, is heel veel expertise. Uh, vanuit de gemeente is expertise op dat gebied. Ja. Dus daar kunnen wij uh, dankbaar gebruik van maken. Om ook te zorgen dat, ja, dat, dat onze wensen eh, eh, vervuld worden en ja. dat wij straks een ruimte hebben waar we mee kunnen wat we, wat we moeten. Ja, en behalve opslag willen jullie meer doen in zo'n ruimte daar? Nou, wat we nu ook hebben is aan de Tolweg hebben we een opslag waar ook een instructielokaal bij zit. Ja. Dus daar worden wekelijks de EBO-cursussen, de theorieherhalingslessen, het bestuur vergaderd daar, de commissies. Nou, dat zijn ook ruimte die we ook in een nieuw gebouw nodig hebben om nou, vooral in de wintermaanden de continuïteit van de vereniging voor te zetten. Ah, oké. Okay. Maar ja, goed, dus 2012. Dat, uh, dat is 2012. Dat is nog jullie... ver weg. Er wordt wel heel hard aan gewerkt, maar dat, uh, ja, de, uh, de, de, de uitvoering uh, laat nog even op zich wachten. Ah, oké. Okay. Hebben jullie eigenlijk nog nieuwe dingen nodig, behalve dan uh, de nieuwe winterhuisvesting? Op materieel gebied? Uh, nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, op materieel gebied, en dan, en dan kijk ik vooral naar boten en voertuigen en communicatieapparatuur... Uh, uh, denk ik dat wij, uh, uh, en mede dankzij de gemeente en ook dankzij een penningmeester die uh, in staat is dat goed te verantwoorden, uit te leggen, vervangingsschema's, hebben we alles goed op orde. Uh, ook wat betreft kleding um, um, uh, hebben we de zaken redelijk rond. Uh, waar we wel nog naar aan het kijken zijn is om dat uit te gaan brein naar de toekomst. Maar ook, uh, we merken dat we steeds vaker in de wintermaanden bij evenementen, in het voor- en na seizoen. Uh, actief zijn ja een polo shirt en een dun um, ja, windjackje voldoet daar niet meer dus we gaan de deze winter uh, zeker niet bij de afgelopen winter inderdaad dus we zijn wel aan het kijken hoe we uh, ja wat betreft de persoonlijke middelen dat kunnen gaan uitbreiden met een wat stevigere jas misschien ook wel een werkbroek uh, ja, om in ieder geval te zorgen dat al die vrijwilligers die uh, al die uren voor de range gaan in touw zijn uh, in ieder geval niet uh, na een weekend op het strand uh, ziek op de bank zitten. Uh, dus dat zijn nog wel zaken die spelen. Daarnaast zijn we nog, en, en dat is meer uh, ja, richting hoe maak je nou bekend wat je doet als organisatie. Zijn we heel druk aan het kijken met een aantal mensen hoe we kunnen zorgen dat de website, allerlei andere promotiemateriaal weer up to date komt. Daar uh, hebben in het verleden uh, hebben we vaak wat minder aandacht aan besteed. We vinden het belangrijk om ons werk te doen. Maar we werken, merken toch ook dat het belangrijk is om te laten zien wat we doen. Dat gaan we onder andere in mei weer doen met een hulpverleningsdag. Niet alleen de reningsbrigade, maar samen met brandweer, politie en ambulance. Tijdens de week van de zee op 29 mei. Maar daarnaast zijn we ook aan het kijken, kunnen we nou nieuw foldermateriaal creëren. Er zijn andere manieren waarop we de jeugd, maar ook volwassenen in Zandvoort en de regio kunnen laten zien wat we als reningsbrigade doen. Ja, jij ja, ja praat er zo over, en het schiet me ineens te binnen, Er zijn er natuurlijk veel meer die uh, zich hier in deze contraille bezighouden met, met veiligheid, reddingswerk, ja, uh, noem maar dan. klopt. Uh, en je ziet landelijk dat er uh, zo langzamerhand wat concentraties gaan komen. Samenwerkingsverbanden en dergelijke. Ja. Speelt het bij jullie ook al? Dat, dat begint bij ons um, steeds belangrijker te worden. Um, wij zijn als Zandvoortse Regeningsbegade onderdeel van een landelijke organisatie. Dus daar zijn we bij aangesloten. En de, uh, dat is Regeningsbegade Nederland die behartigt onze belangen... Nou ja, ...naar het ministerie, naar allerlei um, um, uh, andere overheidsorganisaties. Maar we merken ook op regionaal niveau dat ja, alle partijen waar we mee samenwerken... ...de brandweer, de politie, de ambulance, iets, iedereen werkt regionaal tegenwoordig. Dus dat betekent dat als wij mee willen praten, er bijna verwacht wordt dat wij ook als één mond spreken in de regio. En wat wij zien, en we hebben al jaren informele samenwerking, en we komen een aantal keer per jaar bij elkaar... ...met de collega's van Bloemendaal en Muiden, uh, Wijk aan Zee en ook Haarlem-Heemstede... Uh, ...is dat je ziet dat dat steeds, ja, ik zou bijna zeggen, formelere vormen aanneemt. En we ook aan het kijken zijn hoe kunnen we, waarbij we een zelfstandige vereniging blijven... ...wel zorgen dat we, nou, waar het gaat om onze belangen op regionaal niveau, als één mond spreken... Maar ook heel praktisch, hoe kunnen we als in Bloemendaal een cursus is, en we hebben in nog één cursist, hoe kunnen mensen over en weer aanschuiven, eventueel centraal inkopen, nou ja, allerlei van dat soort zaken die komen kijken als je met elkaar wat gaat doen. Dat zijn we nu aan het onderzoeken, uh, uh, er is ook regelmatig overleg om te kijken dat we ja, regionaal wat, wat dichter bij elkaar gaan komen. Ja, nou, je, je, je kunt je voorstellen dat... Uh... Er een calamiteit, een strand, een zee uh, ja. plaatsvindt. Ja. En dan zijn jullie wel degelijk onderdeel natuurlijk van een... een, van een... Een reddingsactie Ja, hier. klopt. Dat, dat is overigens iets wat al jaren gebeurt. Um, um, um, zowel met nou, de collega-reningsbrigades gaat dat over en weer uh, heel erg goed. Uh, um, um, samenwerking bij. Hè. Als in Bloemendaal iets gebeurt of in Zandvoort. Bij, um, het ondersteunen van elkaar. Maar ook um, uh, regionaal gezien en zelfs landelijk zijn daar afspraken over. Protocollen. Um, um, wie, wie geeft de leiding? Hoe worden de zaken aangestuurd? Hoe werkt dat samen met de andere hulpdiensten? Uh, maar je merkt inderdaad wel. En, en daar helpen... Nou, ik zou bijna zeggen, allerlei bijvoorbeeld grote rampen ook in de regio de afgelopen jaren, gelukkig, op het, gelukkig maar op het droge, helpen eraan mee dat ook regionaal men nadenkt, ja maar wat nou als er op het Noordzeekanaal iets groots gebeurt, of wat nou als er ...in de Noordzee uh, onder de ja. kust iets gebeurt. Ja, vorige week in de uh, Goedemorgenzantwoord... ...hadden we het even over de, de aanvliegroutes ...en ja, aan de Schiphol Nou, Nou, uh, Daar kan ook iets hier op het strand ja, ploffen. Ja, en dat betekent dat... Uh, ...in de regio, uh, op bestuurlijk niveau... Uh, uh, ...mensen zich daar... ...nou, ik wil niet zeggen druk over maken... ...maar daar wel wat meer over nadenken. En dat betekent dat, uh, dat wij daar ook echt... ...als serieuze hulpverleningspartner... eigenlijk als vierde, uh, vierde hulpverleningstak uh, ...aanschuiven in overleg... ...en bij planvorming om te zorgen dat ja, mocht... Er, er, er ooit iets gebeuren dat, dat iedereen voorbereid is op wat er moet gebeuren en hoe dat, hoe dat moet werken ja, dat is wel wat meer dan toeteren naar een zwemmer die wat te ver gaat dat, dat gaat wat verder ja. uh, uh, dat is ook een ik zou bijna zeggen, andere tak van sport en daar zie je dat het bijna noodzaak is dat wij met de collega dus optrekken ja. dat we dat gezamenlijk aanpakken en gelukkig, zei ik al vanuit het informele werken we al jaren met elkaar samen dus gaat dat vrij, uh, vrij makkelijk uh, en in de praktijk ook en bijvoorbeeld zeeuw Um, uh, Amsterdam, wat uh, in augustus ja. weer plaatsvindt, nou, dat is, um, uh, het Noordzeekanaal is daar een heel belangrijke uh, um, aankomstplek, echt een hele parade um, um, uh, voor de aankomst van alle boten. Er nou, wordt zelfs je dat. een, een, een, een sail-out gehouden. Ja, een sail-in in en ja. sail-out en daar zie je dus dat vanuit de regio uh, gevraagd wordt aan de reddingsbrigades uh, kunnen jullie meedenken in het veiligheidsplan, maar ook zorgen nee. dat daar boten en materiaal aanwezig zijn. Oh, okay. Nou, daar is de regeringsbegade en muiden leidend in. Maar zie je dat ook de andere dus ja, daar ontstaan, een steentje ontstaan, aan, uh, aan bijdragen. Ja, ja. Je zei net met nadruk zelfstandige vereniging. Ja. Uh, vrees je misschien dat er net zo'n truc uh, wordt toegepast als bij het Rode Kruis? Um, nou, vanuit het landelijk, um, um, um, de landelijke organisatie vrees ik dat niet. Uh, wat je natuurlijk wel altijd vreest als organisatie is dat op een bepaald moment... En, en zeker ook kijk het naar... Uh, uh, de druk die er ligt bij gemeenten om uh, te bezuinigen, efficiënter te werken. Dat men op een gegeven moment zegt, ja, um, um, uh, een veiligheidsregio, we gaan financiën op een andere manier uh, besteden. Um, en, en bijvoorbeeld voor Zandvoort, en, en nou, zeker Zandvoort-Bloemendaal met een gigantisch druk strand en toch andere prioriteiten dan een reinsbegade die vooral bezig is met, met het geven van zwemonderricht. Uh, denken wij dat het heel belangrijk is dat, dat er uh, een zekere maat van autonomie blijft uh, en de mogelijkheid om, om heel doelgericht te bepalen wat er nodig is uh, op een strand. Maar die vrees dat ergens in de verre toekomst er toch meer druk komt om, ja, om ook organisatorisch en financieel dingen samen te doen. Ja, die vrees is er zeker. Mm. Wij weten het weer allemaal, denk ik. Ja, rest ons jullie ontzettend veel uh, succes toe te wensen. En een goed seizoen. Een nou, goed dat, seizoen. We gaan ons best doen. Mooi weer, ja. hebben wij het ook. Toch? Ja, wij, ik, ik, ik ben voor en uh, ik zeg bijna gewoon vanaf 1 mei zomer uh, tot uh, ver in september. We zetten de knop op zon. Is goed. Oké, okay, dank je. Oké. Okay. Ja, dames en heren, daar zijn ze dan uit het zuiden van het land, uw eigen heidezangers. Hallo, hallo, wij zijn dit. Hey, de zongers, Eigenlijk behangers Maar als we vrij zijn zingen Wel leuke liedjes die we Zelf begeleiden Op piano en gitaar Ik speel de bof Ik speel de bof Ik speel de bof. Wat zegt hij? Ik speel de bof Wij oh. treden veel op feesten En partijen En tussenbijen Ook in de open lucht op maar we zijn als de deugd dat het gaat regenen voor de piano en gitaar. Wij zijn al jaren met z'n drieën op de lage school. Toen waren wij nog met z'n vieren. Ja, Henk speelde viool. en speelde VO. Wat is nou? daar nou? Wat is daar nou? Samen ook in dienst gezeten Slecht was het eten Maar s'avonds zongen weenden Komtien er voor de jongens Onze liedjes maar op het biljart Ik, Ik op de bof Ik op de bof Ik op de bof Ik op de bof Als u ons hebben wil, Dan kunt u bellen Bij hey, ons bestellen wij zijn niet duurgoed, ook zelfs Wij staan in ieder telefoonboek met de piano en gitaar met de, ja, met de bof, nou, het de de de Op de bof, hey, nou. met de bof Kennen we niet heb de het, met dit. de bof Dit is ons allereerste gramofoonplaat Hopen dat die aanslaat Wij zelf denken dat het wel zal lukken Want het is een heel leuk liedje met piano en gitaar doop, doop, boop, wij treden door het hele land op in een bus wij rijden alle drie beurten. en iedereen rijdt dus de daar ben ik een sapper. De boss. Nou, de Polonaise is hier ook afgelopen ondertussen. We zitten weer allemaal op onze plaats. Ja. En uh, aangeschoven zijn Wendy Jacobs en Martina Aardegeest. Geest, ja. Dochters van uh, Wim Hildering. Hele okay. jonge dochters zelf. Hele ja, jonge, jonge dochters. Welkom ja. jullie. Ja. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Waar gaan we over praten? We gaan over uh, het aankomende stuk praten van volgende week. En dat is de gevulde snoeshaan. Daar gaan we over praten. De gevulde snoeshaan. Ja, ja. ja, het is een stuk. En uh, hartstikke leuk. Volgende week. Twee avonden weer, zoals altijd. Welke avonden? Uh, Vrijdag en zaterdag. Vrijdag en de zaterdag. Vrijdag en ja. zaterdag. We ja. zijn de zaal al vol. Nou, gisteren zijn pas de kaarten bij de Bruna in de uitverkoop gegaan. Ze hebben echt nog geen idee hoe het nu zit. Nee, we hebben geen idee hoe ze nou... Maar meestal is het binnen de eerste paar dagen al helemaal al vol. vrij uh, snel uitverkocht. Ja. Dus wie er nog bij wil zijn, moet wel snel zijn. Dus bij de Bruna zijn nu nog de kaarten te koop. En stel, er zijn nog kaarten over, dan is het altijd nog aan de zaal... Uh... Ja, maar daar zou ik niet van uitgaan. Hoeveel plaatsen zijn er eigenlijk in de, in de 200 zaal? 200 200. Ja. Ja. Oké, okay. 400 mensen kunnen de gelukkige ja. zijn, ja. Ja. Maar, dan is het over. Uh, maar 400 mensen mogen... Nou, ja. een bevolking van ruim 16.000 mensen. Ja, waarvan dat... we al heel veel donateurs hebben. Ja. Ja. Dus die hebben ja. sowieso al een kaartje. Ja. Dus uh, wie wil komen kijken, moet er uh, snel dat bij zijn. Haasmarkt. Ja, ja, ja. ja. Hoe lang zijn jullie al lid van Wim Hildering? Oh, uh, ik denk vanaf mijn dertiende. Ik, uh, uh, ja, en en dan jij dan iets ja. eerder dan ik? Ja, sinds mijn twaalfde, elfde denk dus ik. Niet. jullie zijn uh, echt bij het jeugdtoneel begonnen? Ja. ja. je ja. je ja. erg streng, uit Frans? Hartstikke. Ja. Nee hoor. Nee, <laughs> nee, <laughs> nee absoluut niet. <laughs> Een goede regisseur. Ja, ja? dat is Ja, Hoezo? ja zeker. Hoezo? Uh, nou, hij verplaatst zichzelf altijd heel mooi in de rol. Dus hij, uh, al is het nou een vrouw of een man, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hij uh, kan zichzelf goed verplaatsen in een rol. Ja. En, dan, uh, uh, en hij laat zien hoe hij het zou doen, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar hij laat jezelf wel op, ja, hij laat uh, je de je invulling vrij. Uh, ja. doen. Dus dat is wel mooi hoor, dat je zelf de vrijheid hebt om je rol uh, ja, een beetje... Uit de vogelen, zeg maar. Spelen jullie allebei mee in het ja. komende stuk? Ja, ja allebei. Ja. Ja. Wanneer zijn de repetities begonnen? Uh, um, januari. Januari, ja. Ja. januari, Januari. Dus twee dus, maanden altijd. En twee keer in de week. Twee keer in de twee week. En dan week. twee, tweeënhalve maand lang voordat je echt gaat ja. spelen. Ja. Ja. ja, klopt. Dat neemt het ook wel. Ja, ja, ja, vaak wel. Soms ook niet, daar ben je er een beetje klaar mee. Ja, maar, maar dit moet, keer hadden we had echt wel nodig. Ja. <laughs> is dit een grote bezetting waar jullie, jullie spelen? Minder dan het ja. stuk. Ja, minder dan het vorige stuk, maar goed. twaalf eh, denk ik. Oké hoor. Nou, een stuk toch wel een aard, Ja, toch wel een aardig rijtje hoor, ja. wat meespeelt. Uh, mee nou, het is niet uh, de Jantjes waar iedereen op de plank komt. Nee, nee. Nee, oh. nee, dit is echt weer een heel ander stuk. Ja. ja. ja. Wel hilarisch, heb ik begrepen. Ja, ja het is een heel stuk. Het gaat over een, een eigenaar van een restaurant. En die wil een chique restaurant beginnen. Um, alleen in het pandje heeft daar altijd een frietent gezeten. Dus er is nogal verwarring. Uh, ja, met, uh, ja. met, uh, De oude klant die, die komt ook ja, nog steeds op. Ja, we komen nog steeds Of een uh, frikandelletje, maar ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet meer halen. Dus daar, daar heb je komische stukken in en daarnaast komen er best wel lastige klanten over de vloer. En dan met uh, lui personeel die totaal geen zin heeft. Ja, dan kan het wel hilarische mm, mm. momenten ja. Is het personeel uit de free overgenomen? Nee, nee, dat nee, niet. Nee, nee, nee, nee, maar misschien wel is, bepaald je personeel. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja. En er is ja. iets met toiletpapier? Ja, er is inderdaad chronisch uh, tekort aan toalepen. Ja. ja, dat klopt. Maar dat gaan we allemaal <laughs> nou ja, dat soort kleine dingetjes, dat is, nou, dat is een hartstikke leuk stuk. Ja, ja, je moet maar welke rol speel jij? Ik speel Fieke en ik zit in de bediening, dus ik ben... Uh, je bent lekker lui. Ik ben lekker lui ja, en, en ik heb helemaal nergens zin in. <laughs> en jij? Ik speel een bekakt meisje ja. die ja. verloofd is en ik ben haar klant. jij bent klant? Okay. Ja, ja. een van de lastige klanten. Eén van de lastige ik wou klanten. zeggen, een veeleisende klant. Ja. Ja, in welke vorm is dat dan lastig? Nou, en ik wil natuurlijk. Dus tien, uh, tien keer de wijn terug of ja, zo? Nee, nou, ja. dat doet mijn moeder vooral. Ja, en die, ja, maar goed, nee, gewoon heel erg een uh, beetje luxe, een beetje. Nee. Verwend. Ja, heel dus. Nogal verwend. Ja, ja, ja. Ja, ja. een hoog nou, stel. Maar er zijn hele leuke rollen worden gespeeld en uh, Zo, uh, heel veel rollen worden onwijs leuk ingevuld ook. Dus uh, ja, ik, zou, ik kan alleen maar zeggen kom kijken, want ja. het is echt de moeite waard. Even teruggaan naar de Wim Hildering. <sv> ja. Hoe oud is Wim Hildering, die vereniging eigenlijk? Weet jullie dat? Uh... Ja, uh, over... Volgens mij drie jaar, drie 65 ja, jaar, ja, jaar bestaan. Ja, ja, dus 65. nu 62. Ja, want ja, 60 jaar bestaan je heel veel oh, ja, Klopt. Ja. Dus over, ja, geloof over drie jaar ja. dat het dan 5, 6, uh, het 65-jarige. Ja, ze dus we mogen weer extra toneel spelen. <laughs> dus een beetje in 1950 opgericht. Ja. ja. ja ik kan me namelijk zelf voorstellen dat ik nog overal aanplakbiljetten zag van Bim Hildering oh. uh, al heel vroeg ja Dus uh, het ja, moet al het oud leuk. zijn Ja en ik vind het zo leuk dat het al zo lang bestaat Het is ja. echt uh, Nou volgens mij uh, bijna uniek ja. Nou is uh, Na volgende week zaterdag Is de voorstelling weer afgelopen Ja Gaan jullie dan meteen weer een nieuw stuk in nee. studeren of is eerst rust? Ja, dus dat is een heerlijk. <laughs> en dan even lekker iedereen is op vakantie en lekker genieten. En dan uh, meestal in september? september wordt er weer. Uh, ja, dan weer twee maanden. Kijken naar een volgend stuk en dan wordt het en dan ja. hebben we weer ongeveer twee maanden, ruim twee maanden en dan uh, in december meestal. Uh, december uitvoeren. Ja. ja. Hebben jullie wel eens gehoord van theatersport? Ja, dat heb ik ermee gedaan drie heb jaar. Heb jij meegedaan? Ja. Ja, ja, ja. ja, van Los Santos. Ja, want ja. we hadden ze gisteravond hier voor de microfoon. Oh, leuk. ze zoeken weer, weer graag spelers. Want, uh, ja, weet ik. Maar, maar ja, even... weet je wat het is bij ons? De repetities die vallen allebei op maandagavond. Daarom moest ik mijn keuze ja. maken tussen toneel en theatersport. Dus als zij het zouden verplaatsen, dan uh, hadden ze... Dat zou ik zo weer meedoen. Ja. ja. ja. <laughs> Ja, zeker, het is heel leuk. Nu je het toch ja. hebt over mensen die nodig zijn. Hoe, hoe is dat bij jullie, Wim Hildering? Heb je genoeg Op dit aanwas van nieuwe Want we ja. hebben nu ook een jeugdgroep gestart. Dat is net nieuw. Met uh, 12 jeugdleden waar wij ook uh, mee helpen. Ja. En die dus, uh, gaan in juni optreden. Dus wij gaan heel goed met uh, leden. Ja, wat noem je jeugd tot 18 jaar? Of, nee, uh, ja, tot 17. 17. Van ja. 12 tot 17 jaar. Tot 17 jaar, ja. Ja. En daar heb je zo'n grote ploeg dat je... Ja, we hebben er twaalf. We hebben nu... Veertien, veertien zelfs, we veertien kinderen. Veertien hmm. dus, uh, en dat ja. is voor de jeugd, dat is een nieuwe jeugdafdeling. Ja. En dat uh, is wel een lekker getal, want meestal kun je wel een stuk vinden met veertien of twaalf uh, uh, spelers. Dus uh, dat is wel een fijne, uh, het is ook zo jammer als er sommige mensen niet mee kunnen spelen. Ja, daar ben je geen lid voor. Ja? Nee, daar ben je geen lid voor. Nee, precies. Maar wat is jullie rol daarin? Ik ben zo vleusen bij de jeugd. Ja, het begeleider van het vormen van de rol, zeg maar. Dus het, uh, het helpen zoeken naar uh, wat voor type de rol is. Dus daar helpen wij dan een handje in, inderdaad. Ja. En, maar Ed doet uh, op dit moment van de regie... Ja. En nou, wij begeleiden uh, de kinderen gewoon daarbij. Hmm. Maar het is wel handig ook hoor, bij een uh, flinke groep uh, ja, jeugd. Uh, je zijn ook wel helemaal nieuw. Om meerdere ja. mensen <laughs> erbij te hebben. Ja. Uh, hebben jullie daar ook een andere regisseur voor? voor nee, gewoon Ed. nee, dat Frans. Die ja, ik is ik de vaste het, regisseur uh, ja. altijd. Ja, uh, ja. geen gastregisseurs? Nee. We hebben wel gastregisseurs ja. gehad en uh, verschillende regisseurs voor de jeugd. Uh, maar op dit moment uh, vond Ed het heel leuk om de jeugd te gaan doen. Nou ja, uh, we weten natuurlijk niet hoe lang hij uh, dat wil blijven doen. Maar op dit moment uh, uh, is het ontzettend leuk. En hij ja. vindt het volgens mij ook heel erg leuk. Dus uh, ja. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk, uh, ik, ik weet alles. Oh, wacht even natuurlijk. Oh, ja. uh, wat is de prijs? Is... 7,50 euro per kaart. 7,50 ja. euro. Bij de Brune Balken in het Dat Is dat de enige plek waar de kaart uh, verkrijgt? Ja, is op dit moment, moment wel. En ja. Als er, als er ah. kaarten over zijn, dan moet je echt geluk hebben dan aan de aan de zaal. Ja. Ja. En geen balna. Nee, ja, uh, ik zou gewoon zeggen. Kom, Kom kijken, kijken. <laughs> het is echt leuk. Ja, het is echt een aanrader. Ja. Echt leuk. Ja, je ja, dat, zoals je van Hildering eigenlijk was, wel gewend bent hoor. Was vroeger het er ja, al? Ja, in zomerlust en dan bal na. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, geen bal nou. Maar het is wel, het is altijd gezellig en er is meestal ook een, een loterij of een trekking met, uh, met uh, prijsjes. En uh, het is altijd gewoon een hele leuke, gezellige avond. Veel, veel mensen blijven altijd plakken. Ja, En uh, de sfeer is gewoon hartstikke leuk. Dus uh, een lekkere avond uit. We wensen jullie heel veel plezier. Ja, ja dank u wel. Dat de snoezaam maar goed gevuld mag zijn. <laughs> ja, we ja, hopen het. Nou, wij hopen het. <laughs> ja. En tot de volgende keer. Ook tot zien. de volgende keer.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 Iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig oh, oh, oh, Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me hadden kon Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig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 Ik net iets vaker, Iets vaker, simpelweg, gelukkig was. Ja. Dat was goedemorgen zandvoort. Het zit er weer op, Tom. Tom is even. Ja, het zit erop. Het zit er weer op. Uh, wat zullen we gaan doen dit weekend? Ik ga waarschijnlijk naar de Jazz toe. Morgenmiddag om half drie in Gebouwde de Krocht. Ja, maar en vandaag? Er is een open dag van de Bomschuitenclub op de Tolweg in hun clubhuis. Is dat leuk misschien? Oh, vast wel. Dan moeten we, we zeker de, de, even gaan kijken. Daarna gaan. nog een uitje. Morgenmiddag gaan ze de schelpenkar onthullen in het uh, Zandvoort Museum. Oké, okay, dan kunnen we meteen naar de Bahnhofstraat tentoonstelling ja, ja, gaan. Ja, het is bovendien gratis open, want het is museumweekend. Het is gratis nog, ja, oh, dat is, gratis. voor veel Zandvoort is een ja, reden om te het gaan. Wordt, wordt er wordt echt een keuk komt het, er om ervoor te staan om in te komen. En als we dan ons wandelingetje afmaken, kunnen we even naar de rotonde. Even naar het Museum. Ja, dat, dat, is dat is altijd, zijn gratis. altijd nieuwe dingen. Is altijd gratis, dat is onvoorstelbaar. Kortom, we wensen u een uh, geweldig weekend ja. met veel leuke dingen om te doen en mooi weer. En we sluiten af met een muziekje. Een zundappaal, hij had niet eens een zacht bandje en nu heb ik hem staan. Ik heb een zunder hij is van mij en met een vreemd nummer, alle papieren erbij.